Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In het zuiden van Duitsland moeten veel mensen vanochtend hun huis uit. Het heeft de afgelopen dagen zo hard geregend daar dat dammen zijn doorgebroken en rivieren het niet meer aankunnen. Je hoort correspondent Gim Balduk. Echt de zwaarste regenval, die is wel voorbij. De komende dagen zou het ook droog moeten worden. Alleen het probleem is vooral dat het nog dagenlang gaat duren voordat het water ook wegtrekt. Omdat de bodem uh, dat water niet meer kan opnemen. Daardoor blijft ook het risico en het gevaar de komende dagen nog aan. En op sommige plekken zal het gevaar nog groter worden omdat het water vervolgens daar naartoe zal stromen. Uiteindelijk zal een deel ook via de Rijn naar Nederland stromen, maar bij ons worden geen grote problemen verwacht. Rijkswaterstaat waarschuwt voor enorme files op de A12 tussen Den Haag en Utrecht. Een van de drukste snelwegen van ons land is deels dicht vanwege onderhoud. Dat gaat alles bij elkaar een maand duren. Komende dagen zijn er van de vier rijstroken maar twee open. En een man van 32 die in de nacht van vrijdag op zaterdag werd neergeschoten in Rotterdam is alsnog overleden.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 De man en vrouw konden hun ogen niet geloven. It was like two stacks of freaking hundreds. Ja, yeah, and I Big did not believe it. I thought it was a joke. Ja, of ze er iets aan hebben, is nog wel de vraag. De biljetten zijn door het water flink beschadigd. Het is niet duidelijk of ze het geld kunnen inwisselen. In het weer nog. Ik hoop dat je gisteren hebt genoten van het zonnetje, want vandaag ga je hem nauwelijks zien. Er zijn veel wolken, maar op wat motregen na blijft het wel droog bij 16 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in Noord-Holland, de meeste vertraging nu op de A7 hoort richting Zaanstad. Bij de werkzaamheden bij Purmerend staat 6 kilometer file met een half uur vertraging. En het is druk op de N9 Alkmaar richting Den Helder. Bij de werkzaamheden bij Schorl twee kilometer file met een kwartiervertraging. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah! Is zin in ZFM. ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. Nou, op pop jij of pop ik? Iedereen pop. Want die piet is zo dik. Kijk in, ik de hele nacht weer dansen.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 De adidas of die gevlogd van dat. Veel minder herkend Was Was op de shit, G.P.E. Was militant en R&B swing be Wat was dat nou? ding nou? Dat was dat ding niet Je hoefde die beat niet, al had het die swing niet Killen op Paris of dansen op King Bee. Nou maar vergip op in B.B.B.C Kicksnack, Hi-Hat, vond ik het vrij vet Eric B en Ra, Tough Crew tot hijjack Rap Bass, Run, DMC en Guyman en Ultra oh. Jullie tijd was hype hè? Dans maar, dit is nu die lekkere dansmaat Chance maar ook al is je zeker helemaal geen kans waard. Chans maar en dans maar, want dit is nu die lekker, we dans maar. Chans maar en. Oh, dit is een ken ik de hele nacht weer. Zie je lamp?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 of you, <laughs> I realize how much I miss, sometimes when I see the distance in your eyes, I wonder what's in your mind. Ritme, Ritme van ZFM. ZFM. You know Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor het eerst krijgt Mexico een vrouwelijke president. Claudia Scheinbaum won volgens Polls de verkiezingen met 58% van de stemmen. Zorgorganisaties twijfelen of er in de toekomst voldoende zorgwoningen voor ouderen worden bijgebouwd. Met name in Drenthe, Brabant en Nijmegen lijkt het erop dat de er komende jaren niet genoeg woningen voor ouderen zijn. De aanhoudende regen in de Zuid-Duitse deelstaten Beieren en Baden-Württemberg blijft tot problemen leiden... Verschillende dorpen langs de Donau en de Schmoeter zijn ontruimd. Het weer, veel bewolking, soms motregen en later op de dag nog wat zon. Het wordt 16 tot 18 graden.